2 uur. NTO Radio 1. Het Tessel Blok. Op welke bronnen baseert Buitenlandse Zaken haar ambtsberichten over de veiligheidstoestand van een land? En hoe verstrekkend is de inhoud van die verslagen? Dat hoort u straks in Argos. Nu eerst het NOS Journaal met Ember Brandt.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 onder wie de voorzitter, worden verdacht van fraude. De bond zegt alleen dat het jammer is dat de ANPV op deze manier in het nieuws komt. Het AD schrijft dat bestuursleden voor tienduizenden euro's onterecht zouden hebben gedeclareerd. Het Openbaar Ministerie wil alleen bevestigen dat twee mensen van de politiebond strafrechtelijk worden vervolgd.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 Het weer droog en zonnig. In het noorden is het een graad of 17 Landinwaarts maximaal 24 oh. graden. Morgen eerst zon. Later meer kans op buien. Met onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Vanaf maandag wisselvallig en 13 à 14 graden. Er is verkeersinformatie. John Bakker. Na nou, een ongeluk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, bij knop het Hoevenlaken nog wat vertraging. 4 kilometer. Alle rijstroken zijn wel vrij, kost je nog wel ruim 10 minuten extra. En nog altijd drukte in de bollenstrijk, vooral op ten 207, al van de Rijn richting Hillegom. Bij Hillegom 3 kilometer, vertraging nog altijd ruim 20 minuten. Ze zijn maar escastuus.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 Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Tessel Blok. Goedemiddag, welkom bij Argos, uw onderzoeksjournalistieke programma op NPO Radio 1. Vandaag een special over. Amtsberichten. Ja, ik hoor u nu bijna schrikken. Oh, wat saai. Maar deze verslagen van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de toestand in een land zijn soms letterlijk van levensbelang. Ze kunnen het verschil maken voor vluchtelingen of ze hier een verblijfstatus krijgen of niet. Belangrijk dus om te weten hoe die berichten tot stand komen. Straks om kwart voor drie hoort u wat er mis is met het ambtsbericht over Eritrea uit 2017. NPO Radio 1. Argos. Maar nu eerst ons onderzoek. En dat gaat over een ambtsbericht uit het jaar 2000. Dat nog steeds verstrekkende gevolgen heeft. Deze week staat er in het Nederlands Juristenblad een bijzonder artikel. Inhoudelijk bijzonder. Maar ook omdat het niet gebruikelijk is dat in dit gerenommeerde blad... een stuk staat dat berust op onderzoek van niet een jurist, maar een bioloog. Het gaat over een omstreden ambtsbericht over Afghanistan. Over medewerkers van de geheime dienst onder de communisten. Die voerden in Afghanistan tot 1992 een schrikbewind. Volgens dat ambtsbericht zijn alle officieren en onderofficieren... die bij die geheime dienst werkten, schuldig aan martelingen. Oorlogsmisdadigers dus. En die mogen geen asiel krijgen. Op dat Amtsbericht is de afgelopen jaren al veel kritiek geuit, ook door Argos. Maar de auteurs van dit artikel voegen daar nu iets belangrijks aan toe. Kees van der Bos zocht ze op. Luistert u naar zijn verslag. Ik heb niks gedaan. Hoe kan je iets bewijzen wat je niet hebt gedaan? Hoe bewijs je dat je iets niet gedaan hebt? Dat is een probleem. Honderden Afghaanse mannen worstelen al jaren met dat probleem. En daarover gaat dit verhaal. Maar het is ook het verhaal van een man uit Bennekom. Dag, Dag mevrouw. Hoi. Hey. Hey. Kees van de Bosch. Kom binnen. Dat is mooi, hoor. Goed je te ja, beter uitzicht. Hè? Ja, waar is dat? Is dat daarachter? De universiteit, de campus van Wageningen. In ja. de deuropening staat een man van een jaar of zestig: blonde krullen, vriendelijke blik. Hij oogt eigenlijk nog iets jonger. Ik ben Joost Brouwer. Ik uh, ben Wageningen van opleiding, bomen- en waterspecialist. Ik heb tien jaar onderzoek gedaan in Australië, ben er ook gepromoveerd daarna teruggekomen in Nederland via de universiteit in uh, Niger... Gewerkt als hoofdonderzoeker bij een internationaal onderzoeksinstituut. Oké, okay, maar wat heeft dat met vluchtelingen te maken? Brouwer is een ecoloog die over de hele wereld onderzoek heeft gedaan. Ja, ja mag uh, niet klagen wat dat betreft. Ook uh, onderzoek gedaan in Israël en uh, twee jaar in Amerika gewoond. En momenteel, wat doet u momenteel? Ik ben ZZP'er. Ik heb ze nu dan klussen op het gebied van uh, landgebruik in de tropen. en ook uh, wetlands en uh, trekvogels. En Tochis Brouwer wordt nu de deskundige als het gaat om Afghaanse vluchtelingen. En hij heeft iets ontdekt dat voor die groep grote gevolgen kan hebben. En het begon allemaal heel toevallig. Toen mijn laatste contract afliep in 2004, toen was er een bijeenkomst voor. Uh, op de school van de kinderen, school van ouders die probeerden vluchtelingenkinderen op de school... en hun familie, hun ouders, te helpen. En toen zei mevrouw, ik kan niet, ga jij maar. <laughs> zo gaan die dingen. En zo is het gekomen. Ja, zo is het gekomen, ja. Stel dat mevrouw Brouwer die avond nou wel had gekund. Zou Joost Brouwer dan ook... Dat weet je nooit. Het zou best kunnen... Zijn jaren in het buitenland maakten hem in elk geval gevoelig... voor het lot van buitenstaanders, van vreemdelingen. Brouwer is een onderzoeker. Als er in Nederland in 2005 een discussie begint... over een mogelijk generaal pardon voor 26.000 vluchtelingen... die hier al jaren zijn, begint hij zijn eerste onderzoek. Hij ziet dat de standpunten van politieke partijen in de Tweede Kamer... anders liggen dan op gemeentelijk niveau. En toen merkte ik dat... Uh bepaalde fracties anders stemden dan er hun partijgenoot in Den Haag erover spraken. Toen ben ik dat uit gaan zoeken heb ik een jaar lang op een rijtje gezet uh, welke gemeentes erover gestemd hadden en welke fracties, hoeveel fractieleden voor, tegen. Dat generaal Pardon, dat kwam er in 2006. En Joost Brouwer, die bleef zich het lot van vluchtelingen aantrekken. Verder kwam, kwam ik ook uh, dossiers tegen. Mensen die zeiden van, hé, hey, uh, je hebt verstand van dit soort zaken. Ik kan je eens kijken wat hier gebeurd is? Met dossiers de, uh, van individuele dossiers vluchtelingen. Individuele vluchtelingen. En uh, waren heel schrijnende gevallen. Uh, um, ook vermeende oorlogsmisdadigers. Ik vond het wel grappig gezien. Net. Ik kwam zo af en toe dossiers tegen. Maar de meeste mensen in Nederland komen nooit dossiers tegen. Hoe, hoe, hoe gaat dat? Nou, via, via die groep, uh, en als, de eerste, als je het eerste dossier hebt en daarmee aan de gang gaat en kan aantonen dat het echt niet klopt, dan uh, zijn er altijd mensen die, hè, die, die wel iemand tegenkomen. Er was hier een AZC, in, uh, het was een hele actieve groep in Wageningen, ook omdat hier ontzettend veel mensen zijn die in het buitenland gewoond hebben. En die weten hoe ontzettend een mazzel we allemaal hebben... dat we hier geboren zijn. En, en niet in Bangladesh of uh, in Favelia, uh, in Rio de Janeiro of, of noem maar op. Oké, okay, daarom doet hij het allemaal. Uh, en het is natuurlijk een onderscheid... kan je maken tussen economische vluchtelingen en, en asielvluchtelingen. Mensen die alle, hè, met achterlaten van alles... alle minuut op staande voet gevlucht zijn. Maar dat, dat is niet... Zwart-wit weer, er zijn allerlei gradaties tussen. Waar de grens moet gelegd worden, weet ik ook niet. Ik heb een keer in Zevenaar gezeten, in de, uh, waar de gehoren worden afgenomen. en ik zag al die mensen daar zitten in de wachtkamer. wie wel, wie niet. Ik zou het niet weten. Dus dat het niet eenvoudig is, dat, dat is duidelijk. Maar beoordelingen moeten binnen de wet, dat mag niet met gefabriceerd bewijs zoals in dit geval. Ja. Yeah. Ja. Misschien moeten we de koffie in de gaten. Ja, ja, anders komen we ook niet op tijd bij de familie. Nee, nee. Maar u bent dus eigenlijk een van die... Uh, ja, die bestaan eigenlijk niet, maar zou ik maar zeggen... gewone Nederlanders die zich... Door min mee, ook binnen of een beetje door toeval... Ja, is gaan duidelijk. bezighouden met vluchtelingen. Ja, ja. Nou, natuurlijk ook wel een, hè, wat ik daarnet al zei... een, een inlevingsvermogen. Hè, dat... En die mensen uit, uit Syrië nu ook en uit Irak daarvoor. Iemand zei ook van, ik had een goed lopende winkel. Waarom zou ik in vredesnaam weggaan als ik niet het idee had van, als ik hier blijf, lopen mijn gezin en ik gevaar? We moeten, we moeten moet, moet gedeeld worden in de wereld. En ik denk, als we allemaal kijken naar wat we hebben, ja. meer dan naar wat we niet hebben. Want dan blijf je je leven lang ongelukkig en als je vooral kijkt naar wat je niet hebt. Een gewone Nederlander die onrecht ziet en die daar niet tegen kan. En met dit ambtsbericht ben ik in twee jaar uh, 800 uur bezig geweest. Nu lopen we op de zaak vooruit. Dat komt zo. Wat mij betreft kunnen we gaan. Kunnen we gaan, ja. ja. Dat is prima. We gaan met het pontje. Met het pontje. Oh, ja. Vind ik leuk als je. Ja. We kunnen over de snelweg maken. Maar... Nee, nee, nee, dat nee, vind ik ook leuk. Pontje over de. waarom? Over de Rijn. We stappen in de auto. We gaan naar een dorpje in de Betuwe. Naar een Afghaans gezin. Hoe, de familie waar we naartoe gaan, hoe, kunt u daar iets over vertellen? Hoe zijn zij een man en een vrouw? en, ja. en uh, Zes kinderen, zes, zes meiden. Oké. Okay. En de oudste is, geloof ik, 20, 21. De jongste ja. is uh, bijna twee, twee, ja. De kinderen en de vrouw zijn inmiddels Nederlanders. Maar vader is illegaal. Hij kan niet terug naar Afghanistan, dat is niet veilig. Maar hij mag ook niet hier blijven. En die situatie duurt al twaalf jaar. Ja. Je mag blijven, maar je mag niks. Hij mag niet werken. Hij, uh... En hij wil zo graag. Hij is ontzettend goed met zijn handen. Hij wil gewoon bijdragen en uh, voor zijn familie zorgen. En, ja, het is, uh, het is heel schrijnend. En hoe vaak komt u eigenlijk bij de familie? Uh, wisselend. Er is een steungroep die de sociale kant doet. Ja. En het was een tijdje erg rustig. Het uh, wachten op een uitspraak van de Raad van State. En ik heb toevallig vanochtend gehoord, maar dat moet je nog niet tegen de familie zeggen. Ja. Dat de Raad van State uh, met uh, één regel de zaak heeft afgewezen. Terwijl er gewoon sprake is van, van fraude bij de samenstelling van dat opvatting. Het is een, even heel kort door de bocht, het is bij elkaar gefantaseerd. We ja. dus het amtsbericht waar het ambtsbericht, gaat allemaal. Ja, en dat dan de, de, denk je van hoezo is het niet van belang voor de rechtsontwikkeling dat blijkt dat een amtsbericht van Buitenlandse Zaken, waar mensen aan opgehangen worden, gebaseerd is op bedachte verklaringen. Nou goed, daar zullen we het straks nog ja. over hebben. We hebben slecht nieuws voor de familie, maar we mogen dat nog niet zeggen. Meneer wordt ervan verdacht een oorlogsmisdadiger te zijn, op basis van een Amtsbericht. En dit verhaal gaat over dat Amtsbericht. Wat is dat, een Amtsbericht? Dat is een rapport van buitenlandse zaken over de situatie in een land. In dit geval is het een heel specifiek Amtsbericht over Afghanen die werkten voor de geheime dienst in Afghanistan ten tijde van het communistisch bewind. Brouwer heeft dat onderzocht en dat heeft geleid tot een artikel... deze week in het gerenommeerde Nederlandse Juristenblad. Maar wacht even, hij is toch bioloog en geen jurist? Nee, maar een heleboel... Ik heb natuurlijk wel een nodig juridisch opgepikt uh, de afgelopen 14 jaar bijna. Maar dit is gewoon wie zegt wat. Ja. Waar is het op gebaseerd? Ja. Laat me de bron eens zien. Er oh, zit een andere brand achter van, oh, twee keer overschrijven is er toch ietsje veranderd. Het is gewoon gezond verstand eigenlijk. Ja, ja en uh, je moet een goed geheugen hebben. Dat maakt erg van, hé, hey, ik heb daar iets anders over gelezen. Waar was dat ook alweer? En uh, je, moet, uh, je moet het willen, uitzoeken. Je moet de tijd krijgen. En dat, uh, dat, uh, die krijg ik. Mijn, uh, mijn vrouw vindt het goed dat ik het doe. Dat is er ook wel belangrijk. En waar het om gaat is wat dat doet met mensen die er het slachtoffer van zijn. En daar kan ik niet goed tegen. Dat uh, mensen gewoon willens en wetens kapot gemaakt worden. Uh, uh, bijkomende schade. Collateral damage. En dan denk ik van kom op zeg. Dat uh, je zou zelf eens bijkomende schade moeten zijn. Dat, uh, dat is niet goed. We staan nu te wachten op de pont. Over de Rijn. Ja. En die brengt ons uh, verder. In de betewin. De betewin. De, de Afghaanse familie wil liever anoniem blijven. Ze willen niet met hun naam op de radio. En ik ga ook de naam van het dorpje niet noemen. Volgens de immigratie- en naturalisatiedienst heeft de man mensen gemarteld. We komen even later aan bij hun huis. We worden al gezien vanuit de huiskamer. Ja. Ja. Ah. Dag, goedemorgen. goedemorgen. Dag. Hallo. Hey, hallo. Kijk eens. De jongste. We gaan naar binnen. Er wordt koffie gemaakt en thee. Op tafel staat een schaal met koekjes en chocola. De kamer is eenvoudig ingericht. Op de bank zitten twee meisjes. De andere dochters zijn niet thuis. Donkere ogen kijken nieuwsgierig naar mijn microfoon. Twee, twee, twee kinderen zitten hier. Ze zullen de namen niet noemen... maar misschien kun je wel zeggen hoe, hoe oud je bent. Tien jaar. En jouw zusje? Hoe oud Eén. ben jij? Tien. Wat zegt ze? Eén. Eén. Tien jaar. En, en uh, uh, hoe lang ben je al in Nederland? Tien jaar. Je bent hier geboren? Ja. Ook in dit huis? Ja. En, en, ah, okay. en je zit hier op school? Ja. Oké. Okay. En hoe is het hier? Leuk. Ja? Heb je een leuke juffrouw op school of een meester? Ja. Welke groep zit je? Zes. Oké. Okay. En is het moeilijk op school? Soms. En wat is er leuk aan? Die juf is ook heel grappig. Ja? En we doen heel vaak leuke dingen. Ja. De ouders komen erbij zitten. De man is een beetje verlegen. Ik ben uh, ja, 48 jaar. Ik uh, woon bij uh, over tv Ja. En uh, ik ben 21 jaar in Nederland. Dus 48, ik ben 21. Dan bent u op 27-jarige leeftijd hier naartoe gekomen. Ja, Gevlucht uit Afghanistan. Volgens de IND zit ik hier tegenover een oorlogsmisdadiger? Zo staat het in het Amstbericht. Tot 1992 was er in Afghanistan een communistische dictatuur. Een schrikbewind. Met een geheime dienst die mensen martelde en vermoorde. De GAT heette die dienst. Later werd dat de WAD genoemd. En u, u hebt ook bij de GAT of bij de WAD gewerkt? Nee, hij gaat wat is in Nederlands gemaakt. Dat half korting. Eigenlijk bij het ministerie van Veiligheid gewerkt. Ja, maar wat was uw werk? M mijn werk was techniek. Techniek? Uh, uh, U was monteur. Monteur, ja. Uh, en uh, wat moet je dan doen als monteur? Reparatie. Van? Van techniek, elektrisch, radio, televisie. Uh. Hij was monteur, zegt hij. Maar dat gelooft de IND niet. Ze hebben in 2006 zijn verblijfsvergunning afgepakt. Hij moet het land uit. Maar de IND gelooft wel dat het in Afghanistan niet veilig voor hem is. Dus hij hoeft nog niet meteen weg. Hij leeft in een soort niemandsland. Hij mag ook niet werken. Hij mag niet. Geen verzekering. Dus ja, eigenlijk, je bestaat niet. En de kinderen, wij ze allemaal, lijden wij onder hier. Ja, het is eigenlijk heel gek. U mag hier wel zijn, en de kinderen ook... maar uw man mag hier eigenlijk niet zijn. Nee. De vrouw en de kinderen zijn inmiddels Nederlander. Maar de man is niks. Hij mag ook niet op talis, vandaar dat zijn Nederlands wat gebrekkig is. Officieel heeft hij de 1F-status. En dat betekent dat hij hier niet mag blijven... op basis van artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag. En daarin staat dat Nederland geen schuilplaats biedt aan oorlogsmisdadigers. Ik heb uh, met advocaten meer dan tien keer bij rechter gaan. Meer dan tien keer? Ja. En elke keer ver verloren? Verloor niet. Maar dat artikel... Positief ook niet. Maar die artikel 19, f dat is het. Van de... Dat voor ons is dat, je kunt niet tegen daar die kleine vechten. Nee. Dat is net als een uh, betonnen muur. Uh, zo te leven, het is een zieke leven. Je leeft, we hebben eigenlijk geen toekomst. We kunnen niks doen. Mijn man kan niet zorgen voor, ons, voor onze kinderen. Als uh, een man, dan heb je de verantwoordelijkheid. Maar hij heeft het niet, want hij kan het niet. Uh, het is een, een zwaar leven, lijkt me. Natuurlijk, dat is waar. Niet alleen voor mij, en voor mijn vrouw, voor mijn kinderen. En voor de hele familie. Wat, wat denken de kinderen, wat weten de kinderen eigenlijk? De kinderen weten dat papa geen paspoort heeft. En uh, zij waren ook gezegd, papa... Um, ben jij echt wel uh, schuldig geweest? En uh, uh, mijn man zei nee. Ik zeg, als het nee is, waarom doet de overheid zo moeilijk dan? Ja, hoe moet het nu verder? Gewoon afwachten. Gewoon afwachten. Ja, ja. En hoe houdt u dat vol? Ja, slecht. Oh ja, wij, hebben, wij, wij krijgen de kracht van de heerlijkheid. Omdat wij zijn niet schuldig, mijn man is niet schuldig. Daar krijg je zelf de kracht, want je weet dat je niet uh, slecht bent geweest. Alle onderofficieren en officieren zijn werkzaam geweest... in de macabere afdelingen van de GAT en de WAT. En zijn persoonlijk betrokken geweest bij het arresteren, ondervragen... martelen en soms executeren van verdachte personen. Zo staat het in dat bewuste Amtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken... van 29 februari 2000. Er was een roulatiesysteem binnen de gat en de wat, zegt het Amtsbericht... waar alle officieren, of ze nou monteur waren of chauffeur of wat dan ook... aan mee moesten doen. Dus ze zijn allemaal wel eens aan de beurt geweest om te martelen. Een conclusie die is overgenomen door de Raad van State... En daardoor hebben tientallen Afghanen rechtszaken... die ze hierover hebben gevoerd, verloren. We bellen met Erich Schmid Eenboom van het Duitse Onderzoeksinstituut voor Vredesvraagstukken. expert op het gebied van inlichting en veiligheidsdiensten. Hij onderzocht ook de Afghaanse veiligheidsdiensten... waaronder de GAT en de WAT. We spraken hem in onze uitzending van 2011. Volgens hem is dat groepsoordeel, zoals dat in het Amtsburg staat...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 Juist vanwege dat roleren, zo is de redenering... kwamen alle officieren aan de beurt om te martelen. Maar dat roleren gebeurde dus niet, zegt Smit Eemboom. Die waren niet in het velde. De meeste ex-medewerkers van de gat en de wat vluchtten naar West-Europa. Gek genoeg werden ze in Duitsland heel anders behandeld dan hier... Es wurden uit verschillende afghanische vluchtelingenwellen immer alle Angehörigen der Nachrichtendiensten pauschal in de Bundesrepublikein opgenomen. En ihnen wurde asiel gewährt. Nach mijn afvassing een wenig zu undifferencierd, maar pauschal alle. In Duitsland werden alle voormalige medewerkers van de Afghaanse inlichtingendiensten wel als politieke vluchtelingen toegelaten. Precies het omgekeerde van wat Nederland doet. Ze kregen als groep collectief asiel. Nou gaat dat volgens Erik Schmidt eemoom ook weer een beetje ver, maar de Duitse overheid had in zijn ogen wel een goede reden om dit te doen. De grond daarvoor is dat er een tatsächliche en echte bedrohung für het leven gibt, weil z.B. die Kat-Angehörigen, die geflohen sind, op de Todeslisten der Muhajedin ganz oben standen en bij Gulbuddin Hekmatyar nog immer staan.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 Dames en heren, goedenavond. Veertig burgemeesters vormen een gezamenlijk front tegen minister Leers van Asiel. Ze voelen er niks voor om mee te werken aan het uitzetten van asielzoekers... als dat leidt tot onrust in hun gemeente. De burgemeesters doen er niet aan mee of de minister dat nou wil of niet. Het is een steunbetuiging van die burgemeesters aan een van hun collega's. Het verzet van de burgemeesters begon afgelopen week in Giezenlanden. Burgemeester Els Boot van die gemeente verbood de politie... om mee te werken aan de uitzetting van de Afghaanse asielzoeker Naib Sai. Naip Sai moet weg van leers omdat hij zich schuldig gemaakt zou hebben... aan oorlogsmisdaden in Afghanistan. Zijn zieke vrouw en vier kinderen mogen wel in Nederland blijven. Dit komt uit het NOS-journaal van april 2012. Ja, in dit beschavende land zijn we onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. En aan deze 1F's vragen we eigenlijk... Als, als staat het omgekeerde, namelijk, bewijs maar dat je onschuldig bent. Nou, dat is, dat is onmogelijk. Veertig burgemeesters zien met ledenogen aan hoe families letterlijk verscheurd raken... Arnie Attema is burgemeester van Ridderkerk. Wij zijn geen burgemeesters die uh, misdadigers willen herbergen. Dat, dat willen we echt niet. Maar wij vinden mensen die misdaden hebben gepleegd... berecht moeten worden. Dat, dat, dan vindt u ons niet op uw weg. Maar als het niet zo is, ja, dan moeten wij vluchtelingen opvangen vinden. Te vergeefs, dit protest van de burgemeester. De NF-status geldt nog steeds. Twee jaar geleden is er nog een Afghaan het land uitgezet. Alex Brennikmeijer... De nationale ombudsman zei in 2013 dit. En dat is de reden dat ik ook als ombudsman zeg... herzie dat ambtsbericht uit 2000. Want dat is een veel te grofmazig middel... om uh, mensen die je niet in Nederland wil hebben uh, uit te sluiten. Dat ambtsbericht vormt echt een ernstig probleem inmiddels. Ik vind dat dat ambtsbericht van tafel moet... en dat er een nieuwe beweging moet plaatsvinden... waar ook gekeken wordt hoe men in de landen om ons heen... omgaat met deze problematiek. De Tweede Kamer sprak er ook regelmatig over. Politici wonden zich erover op. Luister maar naar Gerard Schouw, Kamerlid voor D66, in 2013. Het huidige beleid is echt oneerlijk. Iedereen wordt over één kam geschoren, dus dat moet veranderen. Daarom wil D66 een staatscommissie waarbij we... Iedereen, elk individu, apart beoordelen. Gewoon kijken wat heb je gedaan en wat heb je ook niet gedaan... zodat iedereen recht krijgt op een eerlijke behandeling. Maar bioloog Joost Brouwer ging nog verder. Ik kwam in 2015 in contact met een afgaande... die uh, beschuldigd werd van misdaad tegen de mensenrechten... Uh, op basis van dit ambtsbericht. En uh, ik begon het Amsterricht te lezen. Hij was zelf radiomonteur geweest. Was niet in de buurt geweest van Martelingen. Voor zijn dienstplichten, als 18-jarige jong. En ik begon het Amstericht te lezen. En ik dacht van, ja, maar dit klopt helemaal niet. En die familie die werd helemaal kapot gemaakt. Hè? Die zit al 12 jaar onder die druk van die valse beschuldigingen. Want dat is het probleem. Hè? Zo gauw je het woord oorlogsmisdaden noemt... dan denken een heleboel mensen van... Daar zal wel iets niet goed gaan. Hè? Ja. Geen rook zonder vuur. Ja. En in, in dit geval is dat gewoon onzin. Brouwer maakte zich boos. En hij ging doen wat hij altijd al doet: onderzoeken. Hij begon met het Amtsbericht eens dus goed te lezen. En hij kreeg hulp. Ik ben uh, Pieter Bogaars. Ik was van oorsprong uh, bioloog. Maar ik raakte daar uh, uit de gratie omdat ik uh, te veel wilde weten. En toen ben ik mijn recht gaan halen en heb recht gestudeerd. En vervolgens weet ik advocaat wat ik 31 jaar heb mogen doen. En gelukkig ontmoette ik Joost Brouwer... die de moed had om de achterliggende bronnen van het Antwerp... heel systematisch te gaan analyseren. Pieter Bogaas en Joost Brouwer trokken samen op. 800 uur heeft Brouwer erin gestoken. Dat heeft hij bijgehouden. En het resultaat staat dus deze week in het Nederlands Juristenblad. Een gerenommeerd vakblad is dat voor rechters en advocaten... De eindredacteur zei onlangs nog tegen mij: als het in ons blad staat, is het waar. Aan de totstandkoming van dit ambtsbericht liggen onder meer rapportages van de Nederlandse ambassade in Islamabad ten grondslag. Daarnaast is gebruik gemaakt van rapportages van Felix Ermacora, die in de jaren tachtig speciale rapporteur van de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties was in zaken de mensenrechten-situatie in Afghanistan. Tevens zijn de rapporten van Amnesty International... en Human Rights Watch geraadpleegd. Oké, okay, dan... Hè, dat wekt de indruk... dat ook de beschuldigingen... op deze bronnen gebaseerd zijn. Ja, zeker. Hè? Maar deze bronnen worden op geen enkele manier geciteerd... in dat beschuldigende deel. Wel in het inleidende deel. Ik heb al die rapporten van Armacora, die waren beschikbaar op het web, die heb ik nagekeken. Er stond niets in dat die beschuldigingen tegen die algemene, tegen alle officieren en onderofficieren steunt. Zelfde de rapporten van Amnesty International en van Human Rights Watch. Aha, het Amtsbericht suggereert dus de steun van allerlei internationale organisaties. Maar dat blijkt alleen te gelden voor de inleiding. Niet voor de beschuldiging dat alle officieren en onderofficieren gemarteld zouden hebben. Sterker nog, in een aantal van de boeken en rapporten... die gebruikt zijn voor de inleiding van het Amstbericht... worden de beschuldigingen zelfs tegengesproken. Dat heeft buitenlandse zaken verzwegen. Ook Amnesty, een van die organisaties die in de inleiding genoemd worden... heeft zich van de beschuldiging gedistanceerd. Sabine Park van Amnesty deed dat in onze uitzending van 2011. Het Amstbericht...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 Ook de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, is het niet eens met de conclusie van het AMS-bericht. Ze schreven er in 2008 al een nota over aan de minister. De kern van de notitie is dat uh, daar waar Nederland uitgaat van een rotatiesysteem, uh, dat uh, UNHCR geen bevestiging heeft kunnen vinden van dat rotatiesysteem.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 Brouwer kon gebruik maken van memoranda van Buitenlandse Zaken uit 1999 en 2000, in de tijd dus dat het Amstbericht werd geschreven. Die memoranda, interne berichten, zijn vrijgegeven in een WOP-verzoek. En daaruit blijkt dat de informatie over het deelnemen aan martelingen is gebaseerd op verklaringen van anonieme bronnen op de ambassade van Islamabad. Wie die bronnen zijn, dat weet niemand. Dat is ook weggelakt in de memoranda. Maar nou, Brouwer komt er wel meer over te weten als hij die interne berichten leest. Die bronnen, dat waren waarschijnlijk allemaal mensen die voor de Taliban werkten, waardoor onder invloed stonden van de Taliban. Of zelfs lid waren van de Taliban. Dat is voorgelegd aan Buitenlandse Zaken, is niet tegengesproken. Nou, de Taliban is bekend, dat zijn vervente anticommunisten. Naar de betrouwbaarheid van die bronnen moeten we raden. Wordt allemaal door één, voor zover we weten, vertrouwenspersoon vertaald. Er zijn dus. Het eh, enige wat wij te zien krijgen is een redactie van de samenvatting van de vertaling. van de verklaringen van die mensen. In een memo van Islamabad aan Buitenlandse Zaken van september 1999 staat. Onze zegslieden zijn regelmatig door medewerkers van de Gatwat gearresteerd, gedetineerd en mishandeld. Let op. Hier staat dus dat de zeslieden persoonlijk zijn gemarteld. Ze weten dus waar ze het over hebben. Zes maanden later, op 16 maart 2000... en dan is het Amtsbericht al goedgekeurd door het kabinet... vraagt Buitenlandse Zaken of de ambassademedewerker in Islamabad... wel zeker is van zijn zaak. Want de verwachting is dat het Amtsbericht zal... leiden tot een groot aantal zaken... waarbij bescherming van het vluchtelingenverdrag... uitgesloten dient te worden op grond van artikel 1f... En daarom vraagt het ministerie of de man op de ambassade... de betrouwbaarheid van de bronnen nog eens schriftelijk wil bevestigen. Deze bevestiging is van belang omdat het deelamtsbericht... na verschijning vermoedelijk ook door media en belangengroeperingen... zeer kritisch gelezen zal worden. En dan zegt Islamabad ineens iets anders, namelijk... Voorts zijn onze zegslieden herhaaldelijk in contact getreden... met personen die door de Gatwat zijn mishandeld. Kijk... Ineens zijn de bronnen niet meer zelf mishandeld, maar kennen ze mensen die zij mishandeld? Pieter Bogaas, de vreemdelingenadvocaat. Met andere woorden, er was sprake van steeds wisselende toelichtingen op de aard van de bronnen, waarvan niemand weet wie die zijn en hoe zij zijn geselecteerd op deskundigheid, betrouwbaarheid en politiek onpartijdigheid. Dat weet dus ook niemand. We weten niet wat die bronnen elk voor zich hebben verklaard. We weten niet hoe dat is vertaald. We weten ook niet hoe het op elkaar is afgestemd. Maar wat we wel hebben gezien in dit onderzoek is... dat een bepaalde passage uit een internationale publicatie... onverkort door kennelijk alle geraadpleegde bronnen... Uh, gelijkluidend zijn geformuleerd. Bogaers en Brouwer ontdekten dat de bronnen van buitenlandse zaken... hun verklaringen gedeeltelijk uit één Engelstalig artikeltje hebben gehaald. Eenzelfde passage komt in veel verklaringen letterlijk terug. Het was opvallend dat... Buitenlandse Zaken zegt, alle bronnen verklaren eenduidig hetzelfde. En komen dan met onder meer een verklaring... waarvan wij kunnen zien hoe ermee is gemanipuleerd... vanuit het tekst die wel is gepubliceerd door een Amerikaanse auteur. En dat vonden wij wel erg briljant om te zien hoe dat allemaal gaat. Het is sowieso opvallend dat de verklaringen... volledig met elkaar overeenstemmen. Zoals in de interne berichten staat. Joost Brouwer. Bronnen die dan binnen een paar dagen allemaal tegelijk komen met verklaringen die totaal met elkaar overeenkomen. Dus niet in grote lijnen, maar compleet. En iedere rechtspsycholoog zou je zeggen: als mensen precies hetzelfde verklaren, dan hebben ze dat van tevoren afgesproken. Die kans is veel groter dan dat ze het allemaal naar waarheid vertellen. Het is toch niet te geloven dat overheidinstanties, met name de mis van buitenlandse zaken, zich geroepen heeft geacht om valse informatie neer te leggen in een ansbericht... waar toch honderden gezinnen de dupe van zijn geworden. Uh, aan dit leed moet een einde komen. En ook met terugwerkende kracht zou er rechtsherstel moeten plaatsvinden... van alle mensen die dupe zijn geworden in de afgelopen 18 jaar van dit ansbericht. En Nederland zou ruidelijk moeten toegeven... dat Nederland niet zorgvuldig en onbehoorlijk heeft gehandeld. Waar het op neerkomt is dat dat ambtsbericht niet voldoet aan de eisen van de Raad van State voor een rapport. het voldoet totaal niet aan de vereisten in de gedragscode gerechtelijk deskundigen in bestuursrechtelijke zaken en het voldoet ook niet aan een stuk of acht artikelen in de algemene wetsbestuursrecht. Om kort te gaan dat ambtsbericht moet worden ingetrokken en alle beschikkingen die daarop gebaseerd zijn die moeten opnieuw bekeken worden. Veel mensen gaat het eigenlijk? Het ministerie van Justitie liet ons deze week weten... dat er in de afgelopen 15 jaar aan ongeveer 260 vreemdelingen... met de Afghaanse nationaliteit artikel 1f tegengeworpen is. En in ongeveer 110 gevallen leidde dat... tot intrekking van de verblijfsvergunning. En zoals we hoorden, achter die Afghaanse mannen... gaat bijna altijd een schuil, vrouw en kinderen... Deze reportage werd gemaakt door Kees van der Bos, Hielke Jan Borger en technicus Alfred Koster. En op onze site vindt u een link naar het artikel en naar een vlog waarin de beide heren hun verhaal samenvatten. argos.vpro.nl, daar kunt u dat vinden. Bram van Ooyik, GroenLinks Tweede Kamerlid en oud-diplomaat, las het artikel in het Nederlands Juristenblad. En wij vroegen hem gisteren wat hij vindt van het onderzoek van Brouwer en Bogaars. Nou ja, dat is toch wel weer een onthullend artikel over een kwestie die uh, ons eigenlijk al een aantal jaren bezighoudt. Namelijk dat uh, bij het uitzetten van Afghanen uh, de, het kabinet zich baseert op een uh, ambtsbericht uit uh, 2000. Hè. Dus mm -hmm. inmiddels ook al 18 jaar oud. Waarvan inmiddels toch wel uh, is komen vast te staan dat dat uh, heel veel onjuiste uh, informatie bevat. Hmm. Voegen de auteurs iets nieuws toe. En er is al heel veel kritiek hè, de afgelopen jaren op dit moment. Ja, op dat... nou wat ze vind ik, wat heel interessant is aan het artikel, is dat ze echt teruggaan. Uh, naar, ze reconstrueren in feite de totstandkoming van het Amtsbericht. Dus ze kijken hmm. niet zozeer naar wat er daarna allemaal gebeurd is. Hè, maar ze kijken juist wat er in de aanloop naar de formulering van het Amtsbericht is gebeurd. De bronnen die zijn gebruikt, uh, uh, de tegenstrijdigheden, de, de anonimiteit van. Uh, ...van bronnen, de aanscherping van conclusies door het ministerie... ...de uh, ja, het belangenverstrengeling tussen verschillende ministeries. Dus ik vind inderdaad dat het veel toevoegt... Mm -hmm. uh, ...met name waar het gaat over de totstandkoming van het Amtsbericht destijds. Ja, nou, nou u bent zelf ook diplomaat geweest, hè? Nu, uh, ja. ook als Kamerlid. U, u, u kent uh, Amtsberichten. Staat u ervan te kijken? Nou ja, kijk, over het algemeen bestaat de indruk, ook bij organisaties als Vluchtelingenwerk en zo, dat de kwaliteit van de ambtsberichten wel is verbeterd de afgelopen jaren. Maar kijk, mijn grote. Dus je zou kunnen zeggen, ja, dit is inmiddels twintig jaar geleden, dus dat het toen zo ging, uh, ach, uh, who cares. Maar het probleem is natuurlijk dat het beleid tot op de dag van vandaag op dat ambtsbericht uh, is, uh, is gebaseerd. Er is ja. daarna nooit een. Uh, nou ja, zeg maar een herijking van het uh, uitzetbeleid uh, geweest. En ja. We doen het dus nog steeds met dit uh, Amtsbrief... waarvan nu toch wel weer is aangetoond. dat dat uh, ja, op, een, uh, op een buitengewoon onprof onprofessionele manier tot stand is gekomen. eigenlijk. Ja. Ja. Nou is alle kritiek, ook van allerlei organisaties... dat hebben we net ook in de reportage gehoord... tot nog toe eigenlijk afgeketst. Ja. Hè? Het blijft ja. gewoon overeind. Gaat dit uh, helpen, dit artikel? Nou ja, dat weet ik niet. Ik, ik moet zeggen dat ik uh, nadat ik het artikel uh, nu uh, gelezen heb... ...ik toch opnieuw weer uh, wil vragen aan uh, de verantwoordelijke staatssecretaris... ...om het uh, beleid van uitzetting zoals hij dat hanteert voor, voor deze groep uh, mensen te herzien. Op het ogenblik wordt er gewerkt... überhaupt al aan een nieuw Amtsbericht... over Afghanistan. Oh, er komt een nieuw Amtsbericht aan. Ja, en dat zou ongeveer in mei klaar moeten zijn. Dus ik neem aan dat men al heel ver is... met het, nou ja, met het schrijven daarvan. Maar ik ga toch vragen aan de staatssecretaris... om ook naar, naar, naar dit... Uh, Amtsbericht te kijken omdat het echt herzien uh, moet worden. In die zin is het artikel daarbij uh, eerlijk gezegd uh, heel uh, behulpzaam. En, uh, ja, en ik ga hem ook opnieuw vragen om uh, ja, zeg maar individuele toetsing toe te passen. En niet een groep op basis van argumentatie die nu opnieuw gebleken is uh, zeer dubieus te zijn als groep uh, uit te zetten. Dus uh, een nieuw Amtsbericht, sowieso al in de maak. Met speciale aandacht voor, uh, voor deze groep uh, mensen die toen de tijd uh, op enige wijze bij de Afghaanse geheime dienst werkten. Ja. En uh, sowieso individuele toetsing van, van elke aanvraag. Dat zijn eigenlijk de twee dingen die ik hem nu op korte termijn wilde vragen. En er komt een nieuw ambtsbericht aan. Ja, in mei is het gezegd. Ja. Dus misschien... We vragen daar al een tijdje om, omdat we sowieso twijfels hebben over de vraag of je. ...of Afghanistan op dit moment wel veilig is... ...en of je er dus überhaupt al mensen naartoe uh, uit kunt zetten... ...dat gebeurt nog steeds, tot op de dag van vandaag. Uh, we vinden dat uh, onverantwoord en we hebben dus al een aantal maanden geleden... ...en we bedoel ik een meerderheid van de Kamer... Uh, uh, ...gevraagd om een uh, nieuw afsbericht... ...en dat uh, heeft de staatssecretaris toegezegd... ...dat dat er in mei ongeveer zal zijn. Dus uh, ja. nogmaals, dat is waarschijnlijk al... Uh, bijna klaar, maar dit, uh, uh, ja, dit, deze nieuwe informatie noopt ook toch echt wel weer tot, uh, nou ja, tot, uh, tot aanvullingen zeg maar, op dit punt. Goed, dank u wel. We gaan het zien. Argos, de kwestie. We blijven bij de ambtsberichten, maar nu die over Eritrea, ook wel het Noord-Korea van Afrika genoemd. Die ambtsberichten worden dus door het ministerie van Buitenlandse Zaken gemaakt om te bepalen hoe de situatie in een bepaald land is op maatschappelijk gebied, maar ook en vooral op het gebied van de mensenrechten. Dus zo'n bericht bepaalt voor een niet onbelangrijk deel wie hier een verblijfsvergunning krijgt en wie niet en voor hoe lang en wie terug moet keren en of dat wel veilig kan. In de studio in Brussel zit Mirjam van Rijzen, hoogleraar internationale betrekkingen en Eritrea-deskundige. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerst even, uh, waarom die enorme vluchtelingenstroom uit Eritrea... Ja, in Eritrea is de mensenrechten situatie bijzonder uh, slecht. Uh, er is een ongelimiteerde dienstplicht. Uh, mensen verdienen een heel klein uh, zakcentje uh, jaren en jarenlang. Uh, men kan er niet vrij reizen. Journalisten, opposanten zitten in de gevangenis. Uh, familieleden van mensen die uh, om wat voor reden dan ook uh, uh, worden opgepakt. Uh, worden zelf opgepakt. Uh, dus de situatie in, uh, in Eritrea is heel slecht. Ja, hoeveel Eritreërs zijn er op dit moment in, in ons land? In ons land zijn er in 2016 net iets onder de 3000 mensen uh, gekomen... die asiel hebben aangevraagd. En in het begin van 2017, uh, 600. Oh. Nederland laat die Eritreërs wel allemaal toe tot de asielprocedure. Hè? Er worden geen mensen teruggestuurd, voor zover ik weet. Nee, de situatie in Eritrea wordt zodanig slecht beschouwd... dat uh, mensen die uit Eritrea komen en hier bescherming vragen... dat uh, wel krijgen. Mm -hmm. Geen uitzonderingen? Ja, vooral mensen waarbij bijvoorbeeld de vraag is... of die inderdaad uit Eritrea komen of uit Ethiopië. Daar zijn veel uh, problemen rond. Vorig jaar verscheen er een nieuw ambtsbericht over Eritrea. Dat was dus in 2017. En nadat dat uitkwam kreeg Argos van verschillende vreemdelingenadvocaten te horen dat die zich ernstig zorgen maakten over de inhoud. Kunt u dat begrijpen? Ja, dat kan ik wel begrijpen. Ik heb zelf ook in die tijd het vorige ambtsbericht en het laatste ambtsbericht naast elkaar gelegd. En de toon van het laatste ambtsbericht verbaasde mij inderdaad ook. Waarom? Ja, er wordt heel erg um, een, een suggestie gewekt... dat uh, belangrijke rapporten, met name rapporten uh, van, de, van de VN of de Veiligheidsraad... dat die in twijfel zouden uh, worden getrokken door uh, onbekende bronnen, anonieme bronnen in Eritrea. En waar dan verder niet bij wordt aangegeven uit welke kring die bronnen komen. Een beetje een vergelijkbaar verhaal... als het gaat om de betrouwbaarheid van bronnen van wat we net hoorden. Ja, vond ik wel. Het, wat mij heel erg opviel uh, in het verhaal... Uh, wat we net hoorden over Afghanistan... is uh, dat het heel erg uh, weinig of niet transparant was... hoe die uh, bronnen zijn gebruikt. En dat is uh, ook het uh, verhaal bij het Eritreese ambtsbericht. Het is ook heel eigenlijk moeilijk te begrijpen... waarom er gebruik is gemaakt van anonieme bronnen. Want als het bijvoorbeeld gaat om regeringsfunctionarissen... die daar het beleid van... Van Eritrea in dit geval dan uh, verdedigen, dan ja, dan begrijp ik niet goed waarom die dan. Die hebben niks te vrezen. Die, natuurlijk. Hebben niks te vrezen. die verkopen nee. gewoon een PR-praatje voor het land. Zo zou je het kunnen zeggen. In ieder geval uh, geven die weer wat de regering wil weergegeven hebben. Dus ik begrijp niet waarom daarvoor anonieme bronnen zouden moeten worden gebruikt. En de, de, de toon in, in dat Amtsbericht van vorig jaar, uh, wat u zorg baart. Slaat dat ook op passages waarin gezegd wordt dat mensen die vrijwillig terugkeren en die deserteurs zijn, omdat je tot tien jaar of je leven lang in het leger kan zitten... dat die inmiddels beter behandeld worden. En dat is dan ook weer gebaseerd op uitspraken van regeringsfunctionarissen daar. Ja, dat is correct. Ja, die, die bronnen die zijn dus anoniem. Dus het, kan, het is niet duidelijk of die van regeringsfunctionarissen zijn. Er wordt ook gezegd dat er gewoon Eritreërs uh, zijn, uh, de, als bron zijn gebruikt. Dat het ook heel raar is, want Eritreërs in Eritrea kunnen heel erg moeilijk uh, praten. Zeker al niet met, uh, met buitenlanders. Maar in ieder geval uh, is het inderdaad zo dat de teneur van die, um, van die berichtgeving die dan anoniem is. Eigenlijk betrekking heeft op twee dingen. Het, aan de ene kant dat het uh, niet zo uh, slecht verkeren uh, zou zijn... voor de vluchtelingen die uh, terug zouden worden gestuurd. Maar het is volstrekt onduidelijk op basis waarvan. En het andere is inderdaad dat uh, rapporten, internationale rapporten... Uh, die de mensenrechten beschrijven... dat die worden gerelativeerd via die anonieme bronnen. Ja. Nou is het niet zo eventjes in zijn algemeenheid uh, dat het ontzettend moeilijk is om betrouwbare objectieve bronnen te vinden in een land als Eritrea en dat je toch ergens moet beginnen als buitenlandse zaken om informatie in te winnen en dan maar zoveel mogelijk van alle kanten. Niks is betrouwbaar, nog pro nog contra. Dat is waar, maar dan is de vraag of die informatie feitelijk is. Kijk, in zo'n ambtsbericht hoort feitelijke informatie te staan... die gecheckt kan worden. En om een voorbeeld te geven, er wordt dan in twijfel getrokken... dat de VN-commissie van onderzoek... dat daar de feiten goed zouden worden gepresenteerd. Maar dat dan wordt dan weer licht met een zin... als dat men niet in staat zou zijn om bruggen te bouwen. Dat is een oordeel, dat is geen feitelijke informatie. De feitelijke informatie is dat die commissie... geen toegang heeft gekregen om in het land zelf onderzoek te doen. Dus de, er wordt vooral heel suggestief uh, gewerkt met die anonieme bronnen... is mijn indruk. Want dat, dat rapport waar u nu naar verwijst, dat VN-rapport... wat heel kritisch was over de mensenrechten... Uh, dat, is, dat riep inderdaad nogal veel kritiek op. Hè? Vooral, vreemd genoeg, bij heel veel Eritrese vluchtelingen... elders, dus niet in Eritrea... die vonden dat dat VN-rapport veel te ver ging. Ja, dat VN-rapport is heel erg belangrijk... omdat daarin geconcludeerd, geconcludeerd wordt... dat er in Eritrea misdaden tegen de menselijkheid worden um, gepleegd... En, en ook nog steeds worden gepleegd. Uh, eerlijk gezegd, bij de, um, uh, toen dat rapport werd gepresenteerd... was er een, uh, een, een hele grote adhesiebetuiging... juist van heel veel Eritreese vluchtelingen... wat op zichzelf opvallend was... omdat ook de lange arm de uh, vluchtelingen in het buitenland... heel goed... Uh, in de gaten houdt. Uh, er was ook wel wat uh, tegenreactie. Maar in die demonstratie uh, liepen eigenlijk vooral ook heel veel uh, vluchtelingen... van Ethiopische afkomst mee, was de indruk. Dus dat, dat leek nogal in scène gezet te zijn. Hmm. Uh, Eritrea komt dus in het Amtsbericht van vorig jaar in elk geval... wat beter uit de bus. En dat werkt ze voor een groot deel zelf in de hand. Omdat uh, het, het Amtsbericht voor een deeltje gebaseerd is op verhalen van... Uh, um, overheidsambten uh, van ambtenaren daar in Eritrea. Hmm. Uh, doen ze dat ook om, om het geld? Want er speelt ook geld mee, hè? Ja, ik kan natuurlijk, ik, ik weet dan niet wie de bronnen zijn. Laat staan dat ik uh, naar hun motieven zou kunnen raden. Maar het is inderdaad zo dat er zijn vergelijkbare rapporten uitgekomen... in de afgelopen jaren in Denemarken, en het Verenigd Koninkrijk. En dan uh, lijkt toch wel heel erg mee te spelen... dat het beleid uh, van, van Europese landen is... Om uh, landen waar veel vluchtelingen vandaan komen, zoals Eritrea, om die dan ja, eigenlijk via hulpgelden uh, uh, ertoe te brengen om uh, die migra migrantenstroom in te dammen. En wat dat betreft heb je dan een soort van een win-win uh, situatie dat als men zich voordoet. Uh, dat het inderdaad uh, uh, uh, goed beter is, gaat. beter gaat... En, en dat die vluchtelingen dus uh, uh, terug kunnen keren zonder problemen... ja dan is het voor beide landen goed en, en, en, en vaart Eritrea er wel bij... Uh, om op die manier die hulpgelden uh, binnen uh, te kunnen uh, halen. Argos heeft een uh, aantal uitzendingen gemaakt over... u noemde het net al even, die lange arm van Eritrea... waarin onder meer duidelijk werd dat het regime ook de hier in Nederland wonende Eritreërs nog kan bereiken. Ze worden gevraagd om een soort diaspora-belasting te betalen... als ze aankloppen bij de ambassade en ze moeten spijt betuigen voor hun vlucht. Nou, naar aanleiding van dat bericht in Argos... werd de Eritrese ambassadeur begin dit jaar... door toen nog minister Halbe Zeilstraat land uitgezet. En gisteren hoorden wij van het ministerie van Buitenlandse Zaken... dat ze bezig zijn met het maken van weer een nieuw ambtsbericht over Eritrea... En dat moet, net als dat over Afghanistan hoorden we net... volgende maand in mei of in juni verschijnen. Bent u daarvan op de hoogte? Ik was daar niet van op de hoogte. Ik heb dat via u gehoord. Eh, vrij opmerkelijk, aangezien u de kenner bent... en vaak heeft meegewerkt aan dit soort dingen, toch? Ja, ik vond het ook opmerkelijk. Normaal gezien eh, bij de vorige ambtsberichten... Was ik inderdaad, eh, werd, ik, werd, ik, ja, werd mij gevraagd om ook mijn expertise te delen. Hm. Wat kan hierachter zitten? Ik heb geen idee. Ik vond het wel uh, opmerkelijk inderdaad dat uh, uh, als je kijkt naar het ambtsbericht en wat daarin wordt uh, gezegd over die spijtbetuiging die uh, uh, vluchtelingen moeten uh, ondertekenen, dat dat ook in het ambtsbericht nogal wordt afgezwakt. Oh. Uh, en, en ja, je zou er toch vanuit mogen gaan dat uh, de minister dat niet uh, om ongegronde redenen uh, heeft laten leiden tot uh, de uitzending van de hoogste persoon van de ambassade. Dus ja, um, moeilijk te duiden. Gaat u contact opnemen met Buitenlandse Zaken? U weet dat er een nieuw ambtsbericht aankomt. En hen misschien vriendelijk verzoeken waarom dat geheel en al buiten u om is gegaan. Ja, daar was ik zeker wel van plan. Zeker ook omdat, zoals u ook in het item van Afghanistan heel goed liet zien... dat het ontzettend belangrijk is voor uh, Eritrese vluchtelingen... die op basis van zo'n uh, ambtsbericht ja, al dan niet uh, een, een, een besluit krijgen over hun uh, status. Ja. Dus zo'n ambtsbericht is uh, zeker een, een heel erg belangrijk uh, document. En, uh, en het is belangrijk dat dat gebaseerd is op de feiten. Hartelijk dank. Mirjam van Rijzen, Eritrea-deskundige... zat in de studio in Brussel. Dat was Argos voor vandaag. Volgende week zijn wij er weer. Na het nieuws straks radar op deze zender... met onder meer aandacht voor gif in een zogenaamde groene aanslagreiniger. Desondanks, goed weekend. NPO Radio 1. Besties, besties, besties, besties. Doosbedreigingen voor boswachters. Nieuwe megastallen in aanbouw. Miljoenen uitgaven voor designerhuisdieren. Maar lastige honden krijgen een spuitje in het asiel. Nederlanders zijn dubbelzinnig als het gaat om de omgang met beesten. Hoe kijken dierenvrienden met verschillende culturele achtergronden... tegen onze dierenliefde aan? Is het doorgeslagen genegenheid of niet? Morgenavond om 8 uur. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Vrijheid. Vijf oorlogsjaren waren we het kwijt.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 Naar Australië deze zomer maak een afspraak met Travel Essence voor een persoonlijke reisadvies. All Safe Mini-opslag geeft ruimte! toch? Die huizenmarkt? Wil jij ruimer wonen zonder te verhuizen? All Safe Mini-opslag helpt jou slim om te gaan met je ruimte. Test hoe slim jij bent en win een trip naar New York. Ga naar allsafe.nl. Waar je ook op vakantie bent deze zomer.